Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Top voorbereiden over de provincie Idlib in Syrië. Die moet op 7 september plaatsvinden in Turkije, in Ankara. De provincie Idlib is een van de laatste regio's... waar verschillende rebellengroepen nog stand houden... tegen het leger van president Assad en zijn bondgenoten. In Idlib zijn vandaag zeker 39 doden gevallen bij de ontploffing van een wapenopslag. Die zat onder een wooncomplex. Veel mensen zouden nog onder het puin liggen. De wapens waren van een rebellengroep die gelieerd is aan Al-Qaeda. Het is niet bekend of de opslag onder vuur is genomen of door een andere oorzaak is ontploft. In Antwerpen heeft een grote brand gewoed in de haven. Gisterochtend vatte in een loods 5000 ton nikkelsulfide vlam. Een stof die in de mijnbouw wordt gebruikt. En omdat er giftige stoffen vrijkwamen stelde de gemeente het rampenplan in werking. Ook de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in Nederland adviseerde... om ramen en deuren dicht te houden en ventilatie uit te zetten. Het advies is inmiddels ingetrokken. Intussen dus heeft de brand weer de zogenoemde smulbrand onder controle. De afsluiting van een deel van de haven is opgeheven... En het werk kan overal in Antwerpen worden hervat. Het nablussen kan nog wel een week duren, melden Belgische media. Met ingang van vandaag is het verboden om op de hunebedden in Borger te klimmen. Er staan bordjes bij dat bezoekers afstand moeten bewaren. De beheerders willen dat bezoekers meer respect opbrengen voor de prehistorische begraafplaats. En de maatregel is ook bedoeld voor de veiligheid. Vorig jaar viel een kind van acht dat op een hunebed was geklommen ervan af en raakte bewusteloos. Het weer vannacht trekken vanuit het zuidwesten buien het land in. Er is daarbij kans op onweer. De minima liggen rond de 18 graden. Morgen overdag ook buien, soms met onweer en hagel, vooral smiddags wel van tijd tot tijd zon. Het wordt van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Trissombakker Verkeersupdate. Verkeersupdate. van de ANWB. er staan geen files.